Uur. Door Negens met het NOS-journaal. De woningmarkt heeft op dit moment nog geen last van de coronacrisis, zegt makelaarsvereniging NVM. De verkoopprijs van woningen tussen half maart en half april was ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Wel daalde het aantal verkochte woningen vorige week met 7%, maar dat kwam volgens de NVM door de Paasdagen. De makelaarsvereniging zegt dat niets erop lijkt dat een crisis op de woningmarkt op de loer ligt.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 Indonesië verbiedt het inwoners dit jaar om massaal naar hun geboortedorp terug te keren... om het einde van de ramadan te vieren. Normaal gesproken gaan miljoenen Indonesiërs op pad. Maar president Widodo staat dat nu niet toe om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder verzette Widodo zich nog tegen een verbod op deze traditionele moediek. Wilde hij het alleen ontraden. Volgens het Indonesische ministerie van Transport zou bijna een kwart van de 270 miljoen inwoners... alsnog voor suikerfeest op reis gaan... Daarom kon hij niet om het verbod heen. Bezoekers van natuurgebieden die onder natuurmonumenten vallen... gaan mogelijk parkeergeld betalen. Het gaat om een bedrag van 1,75 euro per uur tot maximaal 7 euro per dag. Leden van natuurmonumenten mogen gratis parkeren. Het eerste gebied waar de parkeertarieven gaan gelden vanaf de zomer... is landgoed Hakfort in het Gelderse Vorden. Natuurmonumenten wil de opbrengst gebruiken om de natuurgebieden te onderhouden. Het weer veel zon, 14 tot 21 graden, bij een matige tot krachtige oostenwind. Ook morgen veel zon, wat minder wind en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag de komende twee uur... u weer met wat wetenswaardigheden en muziekbijdragen vermaken. Natuurlijk hebben we ook in het eerste uur weer Jelmer... die ons de nodige actualiteiten komt vertellen. En in het tweede uur uh, Ben Zonneveld die uh, ons... Uh, gaat vertellen uh, aan wie hij de groeten wil doen. We begonnen vandaag de uitzending met een wel toepasselijk nummer... Le Printemps, oftewel De Lente van Michel Fugin en Le Bic Bazaar. En Michel Fugin is vandaag de artiest van de dag... die nog een paar keer terugkomt. Speciaal gekozen vanwege het vrolijke karakter van zijn muziek... die eigenlijk nooit verveelt, altijd Opgewekt. Het is vandaag een uh, belangrijke dag, want uh, om zeven uur vanavond uh, gaan we van de minister-president horen of en als er al wat gebeurt, wat er eventueel versoepeld wordt. <tiek> en uh, daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. Vandaar ook het volgende nummer, wat zou er nou uit Den Haag komen, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? En dan niet de uitvoering die we heel goed kennen van Connie Stewart. Het is een nummer geschreven door Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Maar ik heb het hier klaarstaan in een uitvoering van Tom Beek op de Noorsax en Mike Baudet op piano. Wat voor weer zou het? Weer zou het zijn in Den Haag. De volgende plaat die ik heb klaarstaan is een wel heel toepasselijk, denk ik, uh, in deze tijd. Een, een echte classic van Barbara Streisand, People. Be a person who needs ik denk dat dat wel waar is. People who need people are the luckiest people in the world. En we hebben elkaar inderdaad <coughs> pardon, we hebben elkaar in deze barre tijden inderdaad nodig. Ik zag trouwens een uh, interessant nieuwtje uh, op een van de nieuwsvoorraad. Dat ging niet over Zandvoort of deze regio maar over Breda. En het is toch wel interessant om dat te melden. De Hordeca, de brouwerijen InBev met name en de gemeente en de pandeigenaren hebben de handen in een geslagen. En voor de komende tijd gaan die twee derde van de huurlasten van uh, de restaurant- en caféuitbaters uh, voor hun rekening nemen. Om ze op die manier wat lucht te geven. Nou, ik denk dat dat hier in Zandvoort voor onze hordeca in het dorp... en ...de horeca op het strand ook een fantastisch uh, iets zou zijn... ...als uh, zij ook zo'n soort uh, arrangement zouden kunnen bewerkstelligen. Dus uh, ondernemers, kijk even op internet uh, Breda... ...en uh, helpen elkaar uh, wat zoekwoorden intikken... ...en uh, je komt het zo tegen. Misschien een leuk ideetje. Uh, dan uh, heb ik nu een Nederlandse artiesten klaarstaan. We draaien veel van Nederlandse artiesten, niet per se in het Nederlands. En uh, ik heb klaarstaan Ellen ten Damme, een hele veelzijdige artiest. Uh, ik heb haar ooit uh, zien optreden met uh, haar huisvogel op de schouder... die dan ook rustig blijft zitten. En uh, ze heeft cd's uitgebracht in het Nederlands, in het Frans... maar ook in het Duits. Uh, die cd is getiteld uh, Berlin. Uh, uit uh, 2014 is die... En uh, ik ga u laten luisteren naar een wel heel beroemd Duits nummer... Uh, fameus geworden door Marlene Dietrich... maar nu vertolkt door Ellen ten Damme, Lili Marleen. Voor de kazerne, voor de grote toon... stand een laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Super geil, Unsere beiden Schätze. Sahen wie eines, dat we ons zo so lieb hadden. Dat sah man gleich daraus. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne steken. Wie als Lily? Dat was Ellen ten Damme. Tijd voor wat uh, Zuid-Amerikaanse vrolijkheid. Hier komt Goeman Luis Guerra met Carta de Amor. al y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel punto y seguido como... Ik Ik wil niet meer naar huis gaan. Ik wil niet meer Ik wil niet meer naar huis gaan. Ik wil niet En dat was Juan Luis Guerra met zijn groep Quattro Caredente. Carta de Amor van zijn miljoenen keren verkochte CD Bachata Rosa. Ja, gisteren was ook een, een heel bijzonder moment, uh, luisteraars. Rond vijf uur hier in de regio. Op uh, initiatief van uh, de Haarlemse horeca-ondernemer Paul van der Werf stonden. Uh, in ontzettend veel restaurants en cafés... of eigenlijk voor hun restaurants en cafés... medewerkers in witte t-shirts. Uh, en om klokslag vijf uur begonnen die te klappen. Klappen voor elkaar, klappen voor hun publiek... maar met name natuurlijk om de aandacht te vestigen... op uh, de ultra-zware tijden die zij op dit moment doormaken... Het was een, ik liep zelf om die tijd op de Grote Markt in Haarlem. En dat was inderdaad een uh, heel uh, uh, bijzonder gezicht... om voor al die cafés en al die restaurants... die ondernemers en hun personeel te zien staan. Velen na het, uh, half, het uh, 30 seconden klappen... hieven ook nog het glas uh, op zichzelf en op uh, hun gasten. Een, uh, een hele mooie actie. Uh, eigenlijk zijn ze allemaal... <coughs> hardwerkende, maar hele normale mensen. Normale mensen die hun best doen, net zoals dat gebeurt in de gezondheidszorg. Daar zingt Michel Fugain, de artiest van de dag, over. Een type normaal. Un type normal, un bon client de la sécurité sociale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 en dan is het uh, nu tijd voor de ...nieuwtjes en wetenswaardigheden gebracht door Jelmer. Ik ga kijken of ik Jelmer in de uitzending kan krijgen. En volgens mij gaat dat helemaal... Ja, hallo. Ja, ben ik er? Ja. <laughs> Je zit in de uitzending? Oh ja, oké, okay, top. Ja, ben ik te horen? Je bent helemaal goed te horen. Oké, okay, top. Nou, <laughs> uh, dan, ik heb een paar uh, nieuwsuitingen weer. Uh, eigenlijk wat algemene, dus niet uh, specifiek voor Zandvoort, wel een paar. Maar uh, om te beginnen eerst uh, de Corona Check App. Uh, die is, op, uh, die is opgezet op verzoek van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam. Is vanaf vandaag voor heel Nederland beschikbaar. Dat meldt het AD vanochtend. Uh, in de app kunnen mensen medische gegevens invoeren en melden hoe ze zich voelen. En als daar een verdacht beeld uit ontstaat. Bijvoorbeeld als iemand de symptomen en verschijnselen heeft van het coronavirus. Dan neemt een arts van het team achter de app contact op met die persoon. Uh, de app werd al op 16 maart gelanceerd en is door zeker 100.000 mensen gedownload. Maar tot vandaag ging dat via een aantal ziekenhuizen in het land. Maar nu kan dus iedereen uh, de app downloaden. Volgens de oprichter van de app Daan Domen uh, zijn er tot nu toe 70.000 mensen die dagelijks hun gegevens invullen. En daarvan zijn zo'n 4.000 geïdentificeerd als uh, ja, mogelijk... Uh, ...als mogelijke besmetting met het COVID-19-virus. Goed, dus, uh, dus uh, wat uh, de ellende met uh, die andere app dit uh, weekend uh, opleverde... ...dat is hier dus kennelijk niet het geval. Integendeel, dit blijkt dus een behoorlijk succes te zijn. Zeker, ja. Ze zijn dus al uh, ruim een maand aan het testen met die app... ...en nu uh, hebben ze ook besloten om hem voor iedereen uh, beschikbaar te maken... Dus uh, hopelijk uh, blijft het uh, positief, uh, de resultaten. Wat heb je nog meer, Jelmer? Ja, zeker. Uh, namelijk het nieuwsbericht dat de energierekening uh, dit jaar waarschijnlijk uh, lager uitvalt. Dus uh, uh, dat we minder uh, moeten betalen. Uh, waarschijnlijk zijn de Nederlandse huishoudens dit jaar minder geld kwijt aan de energie dan in 2019. Uh, dat zegt het CBS... Dat heeft berekend uh, de gemiddelde energierekening dit jaar 170 euro lager uitvalt dan uh, vorig jaar. De daling in de gemiddelde energiekosten is voornamelijk te danken aan de korting die iedere huishouden in 2020 krijgt op de, op de te betalen energiebelasting. In 2020 is deze korting zo'n 215 euro hoger dan in 2019. Wat ook een uh, grote rol heeft gespeeld is dat uh, de zachte winter van dit jaar uh, de ver verwachte daling van de energierekening veroorzaakt. Uh, deze zorgt ervoor dat het gemiddelde verbruik een stuk lager ligt dan in een normale winter. En daarom, dat is ook een factor die meespeelt. Maar ook de maatregelen die zijn genomen uh, wat betreft het coronavirus hebben duidelijke invloed... Het virus drukt namelijk de stemming op financiële markten... waar ook veel plekken sterke verliezen te zien zijn. En ook de olieprijs heeft last van dit negatieve sentiment. Uh, de prijs van gas is op zijn beurt weer gekoppeld aan de olieprijs. En uh, ja, de, dus door de maatregelen rondom het coronavirus... hebben ook invloed op uh, de daling van de energierekening. En tot zover dat uh, nieuwsberichtje. Uh, dan nog het volgende, vannacht, dus uh, komende nacht, de nacht van dinsdag op woensdag, uh, zijn er mooie vallende sterren te zien uh, boven de hemel. Uh, het, uh, het heldere weer zorgt ervoor dat uh, de komende week, dus deze hele week eigenlijk, uh, vallende sterren, oftewel de Lyriden, goed te zien zijn. Het hoogtepunt is dus vannacht, de nacht op dinsdag op woensdag, want waarschijnlijk is er dan uh, de minste bewolking en een heldere hemel. Het hoogtepunt is rond vier uur s'nachts. Dan zijn de meeste meteoren te zien. En volgens uh, het weerbureau Weer Online is, het, is de richting het zuidoosten tot zuidoosten. En, uh... Oh, ja. Yeah. Uh, volgens Daar Weer ging even wat mis. De... Oh, oké, okay, maakt niet uit. Volgens Weer Online werd 2700 jaar geleden al melding gemaakt van deze de sterren. En dit zijn daarmee de oudste uh, meteorenzwermen die de mens kent. Dus uh, vanavond, uh, als u uh, midden in de nacht wil genieten van mooie fenomenen... ...dan is dat zeker de moeite waard. Uh, dan nog even kort twee uh, gemeenteberichtjes. Uh, er zijn aangepaste werktijden voor de handhaving in Zandvoort. De handhavers van de gemeente werken nu op andere tijden. De meldkamer van de handhaving is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van half negen ochtends tot elf uur avonds en op zondag van één tot kwart over negen. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. Ziet u nou dat mensen zich niet aan de regels houden ten aanzien van een noodverordening en wilt u dit melden? Dan kunt u uh, contact opnemen met de meldkamer van de handhaving. Uh, dat nummer is 023-511-4950. Uh, ziet u uh, een andere verdachte situatie, kunt u ook contact opnemen... met het landelijk servicenummer natuurlijk van de politie. Uh, dan nog even kort dit voor vanavond. Vanavond is er een raadsvergadering en eigenlijk wel een hele bijzondere... want dit is de eerste raadsvergadering die digitaal uh, te volgen zou zijn. Uh, en de agenda van vanavond staat onder... Onder andere de bespreekstuk in uh, de financiële actualisatie van het Formule 1-project. En ook de, uh, het bouwproject uh, van Autostrijder op de, van Lennepech, die bocht. Daar gaan ze ook uh, over praten. Dat en meer is allemaal te volgen op de gemeentesite. En uh, ieder uh, raadslid en ook het college zal van, uh, zullen... Via een uh, videoverbinding met elkaar vergaderen. En dat is dus allemaal live te volgen. Ook voor ons op de gemeentesite. Nou, tot zover. Oké okay, Jelmer, hartstikke bedankt. Ik spreek je donderdag weer. Morgen ben ik er even ja. niet. Dan doet Walter het. Maar uh, wij spreken elkaar zeker aanstaande donderdag weer. Tot dan. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Succes nog hè. the world for the good thing he found. Yeah, if she's bad, he can't see it. She can do no wrong. He'd turn his back on his best friend if he put her down. When a man loves a woman, spends his very Oh Waarschijnlijk heeft u de stem herkend. Dit was Karin Bloemen. Met When a man loves a woman. Beroemd gemaakt natuurlijk door Percy Sledge. Uh, ja, je ziet toch ook dat op dit moment veel mensen uh, een beetje angstig zijn. Van waar gaat het naartoe in, uh, in, in deze tijd met corona. Uh, hoe komen we eruit? Wat zal er veranderd zijn? En... In dat kader eh, heb ik een wat troostvol nummer klaarstaan. Wat we allemaal uit het Nederlands kennen. Van zowel André Hazes, eh, ook eh, Rob de Nijs heeft het gezongen. Maar de oorspronkelijke componist en tekstschrijver van dit nummer... is eh, de Duitse zanger-entertainer Udo Jurgens. En we gaan dus naar de oerversie luisteren van wat in Nederland heeft heet Geef mij je angst, maar het origineel heet Giep meer deine angst, Udo Jurgens.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 Gefühl, dass es ein Zuhaus für mich gibt, gib mir zu Vesicht, die all meine Zweifel besiegt, gib mir deine Angst. Ich geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Nacht, ich geb dir den Macht. Udo Jurgens. Ik ben, uh, zoals ik gisteren zei, bezig geweest om met u uh, in deze uitzending een uh, muzikaal tripje rond de wereld te maken. En uh, we steken nu even over naar Ierland. Uh, ik ben uh, onder andere ook een groot liefhebber van uh, Ierse pubsongs. Uh, wanneer je in Dublin bent, in uh, Temple Bar, het uitgaanscentrum. Uh, het stikter van de barretjes waar allerlei soorten leuke Ierse muziek in allerlei soorten bezettingen wordt gemaakt. En uh, met ontzettend veel nummers die iedereen uit zijn hoofd kent en die dan door de aanwezigen in de kroeg uh, luidkeels worden meegezongen. Ook daar denk ik zal het op dit moment natuurlijk uh, uitgestorven zijn vanwege de coronaproblemen. Maar laten we eens even luisteren hoe fantastisch dat klinkt, zo'n echte Ierse Song. We gaan luisteren naar de Dublin City Ramblers met The Wild Rover. Like yours, I can have my day. I Dublin City Ramblers. Zoals gezegd eh, draaien we veel eh, muziek van Nederlandse artiesten in deze uitzendingen. En eh, in, eh, onder de Nederlandse artiesten is er natuurlijk eentje die absoluut niet mag ontbreken. En dat is eh, onze koningin van de musical Simone Kleinsma. Die behalve natuurlijk straalt in musicals, ook prachtige soloprogramma's heeft gebracht in het theater. En we hopen dat we haar ook binnen niet al te lange tijd weer richting theater uh, zal. Uh, dat, ze haar, uh, dat zij richting theater zal gaan en ook weer het publiek kan uh, betoveren en vermaken met haar optredens. Uh, we gaan nu luisteren van Simone Kleinsma naar een in het Nederlands vertaalde ABBA-classic. De winnaar krijgt de macht. Laat me toch met rust. Ik heb geen zin in praten. Het ging zoals het ging. En herinnering. Ik heb mijn troef verspeeld. We kunnen het beter laten. Zijn te veel. Het was een luchtkasteel. De winnaar krijgt de macht. Verschil van Niets dan mooie woorden. Eenheid is verdeeld. Alles lijkt verspeeld. De kaarten zijn geschud. Het heeft geen enkel nut. In het offensief te gaan. Ik, of mag ik dat niet vragen, merk je het verschil, is dit nou wat je wil? Als ik daar aan denk, ik kan het niet verdragen, maar het is zoals het is, je weet hoe ik je mee. Omdat het me van streek maakt. Ik begrijp dat jij nu afscheid neemt van mij. Weet dat het me spijt als mijn verdriet je week maakt? Nu ik hier zo sta van verdriet ver. Een fantastische vrouw met een fantastisch stemgeluid. Simone Kleinsma. De winnaar krijgt de macht. Ja, en dan tot het nieuws van uh, 11 uur heb ik klaarstaan... een uh, internationale productie. Uh, een cd gemaakt uh, met Ennio Morricone en zijn orkest. Uh, bekend van talloze filmcomposities, misschien wel zijn belangrijkste en meest bekende Once Upon a Time in the West. En uh, een van de solisten op deze cd is onze eigen Karel Kraaienhof, de beroemde bandionist. We gaan tot aan het nieuws luisteren naar Gabriels Oboe van de cd Guardians of the Clouds.